11 uur, Jobboots, met het NOS-journaal. De weg is vrij voor de oprichting van een onafhankelijke stichting voor q koortspatiënten patiënten. Een jaar geleden beloofde het kabinet de Tweede Kamer dat er zo'n stichting zou komen. Volgens minister Schippers van Volksgezondheid zijn de voorbereidingen nu klaar. De stichting gaat Q-support heten. Mensen die getroffen zijn door de q koorts of initiatieven ondernemen om q koortspatiënten patiënten te kunnen helpen, kunnen bij de stichting aankloppen voor steun. Het kabinet stelt daar 10 miljoen euro voor beschikbaar. Controleurs van het Haagse vervoerbedrijf HTM gaan steekwerende vesten dragen. Hoewel het aantal geweldsincidenten de laatste tijd is afgenomen... voelt het personeel zich met een vest toch veiliger, zegt een woordvoerder. Afgelopen maanden droeg een kleine groep controleurs bij wijze van proef... een steekwerend vest en de uitkomsten waren positief. Tram- en buscontroleurs in Den Haag moeten het vest vanaf begin volgende maand verplicht dragen. Controleurs van de Rotterdamse vervoerder RET dragen al jaren steekwerende vesten.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 Gamenei spreekt daarmee indirect zijn vertrouwen uit in Rouhani, die op ruime winst staat na tellen van 5 miljoen stemmen. Als hij meer dan 50% van de stemmen haalt, komt er geen tweede stemronde. Uit een weiland in Woudenberg zijn vannacht vijf alpaka's. Dat zijn kleine lama's gestolen. De dieven hebben een gat in het hek gemaakt en de dieren met busjes weggehaald. Een van de weggenomen berglama's is nog geen twee weken oud... en zal moeilijk overleven zonder zijn moeder. De politie hoopt dat mensen die de diefstal gezien hebben zich melden. Het weer bewolkt en kans op buien. Vanmiddag weer zonnig. Aan zee wel een stevige wind. Middagtemperatuur 16 tot 20 graden. Vanavond in het noorden kans op een bui. Morgen zonnig met wat bewolking. Temperatuur dan alleen van 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie In het hele land staan er nu 10 files. Ik begin in het oosten van Brabant, want de luchtnachtdagen op de basis Volkel trekt enorm veel publiek. Daardoor staat het goed vast op de N277 vanaf Ravenstein. Tussen de aansluiting met de A50 bij Ravenstein en Odilia Peelvlak... bij de basis, staat 16 kilometer file. Die file geeft anderhalf uur vertraging. Daardoor loopt het vast op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein 8 kilometer, een uur vertraging op dat stuk... En op de A59 vanuit uh, uh, Dembos naar Os tussen Nuland en het knooppunt Paalgraven 9 kilometer. Ook hier bijna een uur vertraging. Um, op de N264 uh, staat het in Uden vast, richting Odiliapeel, 5 kilometer daar. En vanaf Sint-Hubert tot aan uh, Odiliapeel ook 5 kilometer file. Andere files in het land. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Soest en Bunschoten. 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. A7 vanuit Amsterdam naar Horen. Bij Avenhoorn. 3 kilometer door werkzaamheden. En de A9 naar Alkmaar. Bij Aalsmeer. 3 kilometer. En dat komt ook door werkzaamheden. A12 Utrecht-Den Haag. Veel vertraging tussen de Meern en Woerden. 5 kilometer door weg werkzaamheden. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam rijdt beter om via Gork.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 Hierdoor kunnen twaalf mensen niet afrijden, mist Rick de uitvoering van zijn dochter... en is Saskia te laat op Schiphol om haar broer uit te zwaaien die emigreert naar Nieuw-Zeeland. En dat heb jij dan als spoorloper allemaal veroorzaakt. Help vertraging voorkomen, loop niet langs het spoor. Kijk op prorail.nl slash veiligheid voorop. Dit is Radio 1. Tros, Kamer Breed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen, goedemorgen. De politiek kan niet zonder principes. Maar juist in de praktijk zijn principes, principes dikwijls zeer hinderlijk voor de politiek: polderen, compromissen sluiten en soms zelfs marchanderen. Beginselprogramma's zijn voor de boekenkast, niet voor op de werktafel. Over die ingewikkelde relatie tussen theorie en praktijk in de politiek... gaan we praten met drie fractievoorzitters. Marleen Bart is bij ons. Hij is de nummer 1 van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Goedemorgen, mevrouw Bart. Goedemorgen. Roel Kuiper zit aan tafel, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Fijn dat u er bent, meneer ja, Kuiper. Goedemorgen. En Bram van Ooyek is bij ons. Hij is ook fractievoorzitter van GroenLinks in dit geval... en in dit geval ook in de Tweede Kamer Welkom meneer Van Ooyek. En u kunt ons ook zien op troskamerbreed.nl en natuurlijk ook op Politiek 24. Ja, de kranten van de zaterdag. En dan pakken we maar meteen de Volkskrant erbij van vandaag. Op de pagina Opinie en Debat zien we eigen werk van u, meneer Kuiper. Ja. Een groot stuk, mede dus door u ondertekend... en ook door een bestuurder van de FNV... en door oud-NS-directeur Herman Wijvels... En, de, nou zegt u het zelf, maar wat, wat u daar bepleit in dat grote stuk? Uh, in dit uh, grote stuk bepleiten wij uh, een, uh, een oplossing voor NS. Nu we midden in de crisis weer zijn gekomen, uh, met Vira-debakel, zetten we alle schijnwerpers op NS. Maar maakt ook duidelijk eigenlijk dat we geen structurele oplossing hebben. Ik heb uh, deel uitgemaakt van een onderzoekscommissie afgelopen jaren. Uh, ook andere uh, ondertekenaars van dit stuk... Een onderzoekscommissie, onderzoekscommissie over de privatisering. Een onderzoekscommissie in de Eerste Kamer... of in dat verzelfstandiging ja. van onder andere de, de NS. Uh, Herman Wijvels, u noemde hem net ook directeur van NS... maar hij is ook uh, een adviseur geweest in de jaren negentig. Dat heeft toen geleid tot een splitsing van NS tot nieuwe structuren. En we zeggen eigenlijk, we zijn halverwege ergens blijven steken. Het is nu tijd voor structurele oplossingen. Ja, als u pleit voor structurele oplossingen... dan kijkt u naar de toekomst. Ja. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal over de trein... die Nimmer zal rijden, de Vira-trein. Um, uh, maar er komt een parlementaire enquête. En dat gaat over het verleden. Dus ik kan me voorstellen, als u naar de toekomst kijkt... waarom hou je dan een parlementaire enquête? Waarom heb dat nodig? Ja, kijk, de parlementaire enquête gaat... Specifiek over het VIRA-debakel. Ja. Wij zeggen: van, kijk daar nou ook overheen. He, dus het is, het is goed, dat moet allemaal uitgezocht worden. Maar kijk er overheen, want het gaat om een duurzame oplossing voor NS. In 2005 heeft de Tweede Kamer al gezegd dat die splitsing tussen NS en ProReal, he, dus het uit elkaar halen van exploitatie, vervoer en infrastructuur dat dat ondoordacht is geweest en onverstandig. Ja, en dat was dus ook onverstandig van de politiek? Onver... Te dingen... dus, dus de politiek heeft geen gelukkige hand gehad... Met, het, met de ordening op het spoor, dat zeggen wij daar. Ja. En eigenlijk weet iedereen zo langs de hand al waar het euvel zit. Dus herstel NS als een geïntegreerd bedrijf... spiegel je aan bijvoorbeeld de Deutsche Bahn... He, waar de dingen bij elkaar zijn gehouden... en heb de politieke moed om nu door te pakken. U pleit in dat artikel ook voor uh, minder politieke druk... minder ja. politieke invloed op een bedrijf als de NS. Toch even voorleggen aan Bram van Ooyek daarin. De politiek bemoeit zich er gewoon te veel mee, meneer van Ooyek. Ja, maar dat, dat, dat is nog wel het deel van het verhaal, denk ik... waar we nog wel wat over zouden moeten doorpraten. Kijk, ik ben het uh, eens met het idee dat die splitsing... Ooit niet heeft gebracht wat daar wellicht toen in die tijd van werd verwacht. He, dat was toch de periode dat alles in het kader van de marktwerking, de privatisering, de deregulering stond. Ja, het dus sporen. de oproep van Kuiper ja, om dat dus, terug te zeggen. Dus draaien, om te dat, zeggen dat van nou, nou ja, we zien nu door reis met de trein en je weet dat het niet gebracht heeft wat we ervan verwachten. Daar sta ik helemaal achter. Of dat nou betekent dat de politiek toch wel nog verder een stap terug moet doen in feite, of juist dat is namelijk de andere mogelijkheid, dat je zegt... laat de politiek zich juist nou weer wat meer wel mee gaan bemoeien. Uh, en nou ja, Dat is een van de dingen denk waarom zo'n parlementaire enquête... naar de Vira ook uh, goed is, omdat mm -hmm. je daar lessen uit kunt trekken... over half afgemaakte vormen van privatisering... en uh, niet doordachte ja. vormen van, uh, ja. van deregulering. Ja, hè? En de reden waarom we dit te zeggen is dat die verzelfstandiging was... had als doel om NS op enige afstand van politiek... Te, te zetten een eigen ja. maar het is niet bedrijf gehoord. te laten zijn. En intussen zien we dus dat... Leden zich druk maken ja. over snelheden van treinen. Hè? Ja, dus we van, dat dat dus, moet je nou eigenlijk niet dus meer. Je hebben. moet kiezen: het is of het een of ja, het ander. Want ja. als, als NS zelf had de, de keuze had gehad, dan was ze niet bij de Italiaanse bouwer van de vira uitgekomen. Nee, nee dat hey, lezen maar, we dan vandaag in de Telegraaf. Uh, een bericht dat NS ook te vroeg met de vira is gaan rijden, onder politieke druk. Ja. Die druk was zo groot, ja. Vira zou oorspronkelijk in 2007 gaan rijden... maar NS ja. kwam er niet onderuit ja. en moest toen wel de ja. Vira ja, ja, in precies. gaan zetten. Dus ja. dat is de politieke druk en waarvan die, die u politieke zegt, politieke die moet druk minder. op het operationele proces is ongezond. Dat de politiek kader stelt voor het bedrijf, voor het vervoer in Nederland, prima. Maar laat niet de, de, de politiek voortdurend zo boven het bedrijf... dat iedereen onzeker wordt ja. en het bedrijf in feite ja, verzwakt uit al deze operaties tevoorschijn komt. Ja, mevrouw Bart, hoe kijkt u aan tegen de oproep van Kuiper in de krant van vandaag? Nou ja, wij vinden dat uh, die discussie over de, de eenwording van het bedrijf... Uh, ook zeker een, een goede discussie is... en dat het echt de moeite waard is om daar naar te kijken. Maar tegelijkertijd, bent u er eigenlijk gewoon voor, of niet? <tus> nou ja, we zijn er wel voor als beweging, maar we zeggen eigenlijk ook van ja... Voor als beweging Wees, als nou, partij? Of, als... Nee, voor als, als beweging van <laughs> naar elkaar toe. Hè? Dus oh, dat, ja, je, okay. dat die dat ProRail ja. en de NS weer bij elkaar komen, daar zijn wij voor. Maar wij vinden ook, je moet wel heel erg goed kijken naar, naar of dit het goede moment is om dat te doen. Want wat je niet wilt is dat de NS en ProRail door een reorganisatie nood, noodgedwongen heel erg naar binnen gekeerd raken. Want als bedrijf moeten reorganiseren, dan gaat de blik naar binnen. Terwijl wij juist heel graag willen dat er ook heel goed gekeken wordt naar de belangen van de reizigers. Blijft het bedrijf goed lopen? En overigens, misschien mag me dat voor één keertje van het hart, Ga ik ben al 25 jaar een heel trouw gebruiker van de NS. En daar gaat je mee stoppen? Nee, oh. want ik vind het een prachtig bedrijf. En ik vind het ook heel erg jammer dat wij in Nederland... altijd zo focussen op de dingen die misgaan. He? Nederland heeft het dichtst spoorwegennet... Ja, spoorwegenet. Wij voor, hier. I know, he? maar Nederland heeft het dichtstberede spoorwegennet ter wereld. Mm -hmm. En bijna 90 procent van de treinen rijdt op tijd. Ja, goed, dat is elke Bart... dag opnieuw... Nou, als ik heel even ja, mag... Ja, ja, goed. Elke dag opnieuw van die conducteurs, van die machinisten van dat bedrijf een wereldprestatie. En een mogen wereldprestatie. we heel af en toe over dit mooie bedrijf ook iets heel positiefs okay. zeggen. Want ja, ik maar... maak er al 25 jaar met heel veel plezier okay. gebruik van. De ster was al voorbij, maar toch nog een beetje. Maar goed, het Vira-fiasco kost miljoenen. Ja, ik, dat ik kan is waar. toch dat u, dat, dat, is u dat, waar, dat ook aan het hart gaat. Hè? En ik denk dat het goed is dat de Tweede Kamer daar ook weer even naar kijkt. Maar ik ben het heel erg met Roel Kuiper eens. Dan hoop ik dat de Tweede Kamer ook kritisch naar zichzelf kijkt. Want dit soort bedrijven dat zijn grote gecompliceerde bedrijven die hebben echt behoefte aan een stabiel perspectief. Ja, He, want het ik... zijn olietankers. Je ja. kunt niet zomaar Neer van olie, oh, je ja, kijkt ja, van heel veel ja. Nee, kijk, ik, ik zou zeggen, vanzelfsprekend. Kijkt, uh, als je een, als je een parlement, parlementaire enquête houdt, dan kijk je vanzelfsprekend uh, naar de rol van de politiek. En daar is eerlijk gezegd heel veel op, uh, op aan te merken. Het gaat er niet om, om de NS of ProRail of wie dan ook de schuld te geven. Het gaat erom dat er een, dat er een beweging is geweest, begonnen in de Nederlandse politiek, om alles aan de markt over te laten. Ja. Dat daardoor een aantal calamiteiten zijn ontstaan waar ook de reiziger last van heeft. Ik is ook met veel plezier met de trein. Maar het is wel vervelend als je op dit moment naar Brussel moet. Okay, nou de beweging naar uh, erover praten en wie weet uh, de splitsing ongedaan maken... is uh, daarmee denk ik wel ingezet, meneer Kuiper. Althans, de, dat hoopt u. Ja, dat hoop ik. Dat het op de lange termijn zo gaat worden. Um, en um, dit, wat, wat wij beogen natuurlijk is nu een oproep te doen... omdat uh, staatssecretaris Mansveld nu een commissie heeft ingesteld... van politieke of bestuurlijke zwaargewichten. En daar haken wij op aan. Het is nu het moment om na te denken over die lange termijn. Oké, okay. We pakken er nog een ander stuk uit de krant bij. Um, het gaat over de salaris. Het is een onderwerp wat we hier aan tafel al vaker hebben besproken... en steeds denken we van, nou ja, gebeurt daar nog iets aan? Um, de loonkloof, het gat tussen dat wat de baas verdient... en wat de werknemer verdient. Daar is ook een hele mooie term voor uitgevonden. Dat is de baas-koelie-verhouding. Even een paar kleine voorbeelden. De topman van Ziggo verdient 174 keer wat zijn gemiddelde werknemer uh, verdient. Hey, eind vorig jaar was dat bijna 15 miljoen euro. Deze meneer Dijkhuizen dus. Nou, nog een paar kleine voorbeelden. ASML, 143 keer het salaris van een gemiddelde werknemer. Unilever, 121 keer. Aholt, 84 keer. Ja, meneer Van Ooij. FNV-bondgenoten zegt dat mag maximaal twintig keer zijn. Dat ja. wat een topbestuurder verdient en dat wat de gemiddelde werknemer verdient. Wat ja, zou uw baas, nog, een nieuwe verhouding zijn? Ik herinner me nog heel ja, goed de tijd dat vijf. binnen, binnen linkse politieke partijen ja. het ging over 1 op 5 als ja. ongeveer het maximaal acceptabele ja. maatschappelijk. Ja, dat, is dus, dat is geschiedenis, ja. ja. En dat is verschrikkelijk, vind ik, dat dat soort discussies. We gaan het straks geloof ik, nog hebben over principes in de politiek. Dat wilden we wel dat proberen. Dat, ja. dat soort discussies over inkomensverdeling en inkomensgelijkheid. En wat is nog redelijk, he, waar, waar links vroeger geen enkele moeite mee had om te zeggen 1 op 5, 1 op 6. Uh, dat we het nu hebben over 1 op uh, 120. Wat was het ja, net? Of we dat misschien naar 1 op 20 zouden maar kunnen daarom, terugbrengen. Wat zou, nou. uw, wat zou uw ideale verhouding zijn? Nou, ik, ik, heb, ik herinner me nog heel goed die discussies dat 1 op 5, 1 ja, op 6... Maar ja, maar, maar nu? Wat, nou zijn, ja, goed, wat vindt ik u denk dat dat, nou Ik zou dat nog steeds uh, heel uh, redelijk vinden. Mevrouw Bart, wat zou u vinden? Wat mag een topbestuurder maximaal verdienen, vindt u? Ik vind zo'n norm waar FNV-bondgenoten mee komt Twintig helemaal jaar. niet zo'n gekke norm. En Twintig ik moet jaar. eerlijk zeggen, ik heb het vanochtend ook in de krant gelezen... Je gaat je gewoon echt afvragen op wat voor planeet deze ja. mensen leven. Ik hey, bedoel, Je kunt dit, vind ik, gewoon als bestuurder naar je werknemers niet maken. Hey, en wij hebben geprobeerd als Partij van de Arbeid... en dat is redelijk gelukt in dit regeerakkoord... om met een paar stevige lastenverzwaringen voor dit soort mensen te komen. Hey, we, dat we, helpt niet, hè? Dat levert niet zoveel op. Nee, maar met dit regeerakkoord, ik vind het toch belangrijk om dat even te markeren... Hmm. hebben we uh, een heleboel voorstellen gedaan... waardoor de inkomensverschillen in Nederland voor het eerst in tientallen jaren... weer kleiner zullen gaan worden. Dit soort idee... kloven lopen we nog niet dicht. Nee. Hè? Maar ik vind eigenlijk ook dat je, dat je een moreel beroep... op deze mensen zou moeten doen maar... als het land zo in crisis zit. En Bart... zoveel mensen verliezen hun baan. Ja. Hoe kun je het dan voor jezelf ja. verkopen dat ja. je maar... dit doet? Maar mevrouw ja. Bart, dat klinkt uh, bij kans aandoenlijk. Maar dat kunnen we elk jaar als we dit onderwerp... Uh, dat lijstje uit de Volkskrant aanhalen, ja. horen van politici. De vraag is, wat gaat u eraan doen? Nou ja, heel concreet hebben wij dus voor deze toekomst topverdieners, um, de belastingscheid verhoogt. in hoe Me, Mevrouw Bart, dit zijn wel cijfers uit 2012. 12, dus ja. het is heel erg ja. recent. Ja. Ja. Het helpt dus niet? Um, het helpt nog niet. Um, het regeerakkoord is nog niet in zich heel uitgevoerd. Dat hè? zou ook dus, niet gebeuren waarschijnlijk. Uh, waarom niet? We hebben nou, die afspraken best... gewoon gemaakt. Oké. Okay. Ja, dat zal er in ieder geval niet een einde maken aan deze... Tot nu toe beide coalitiepartijen aan deze... zich aan de afspraken. Aan dit soort excessen maakt dat nog geen eind. Nee, precies. Maar dit soort excessen kan de politiek ook niet in zijn eentje een eind aan maken. Dat moeten de aandeelhouders beroep, en de, de commissarissen u? van zo'n bedrijf dus ook doen. Die moeten dit gewoon niet accepteren. Ja. Roel Kuiper, 174 maal meer verdienen dan je eigen werknemers in jouw bedrijf. Die ja, meneer van Zegel. Klinkt niet goed. Nee. nee. Dus... Kijk, uh, ik vind wel, je moet maken tussen de, de particuliere sector het bedrijfsleven zelf en de overheidsdiensten. Hè? Uh, de politiek kan natuurlijk rechtstreeks iets zeggen over de overheidsdiensten. Dus laten we daar eens beginnen. Hè, met, uh, laten we zeggen, of semi-publiek. Uh, en, en dat kan echt nog wel forser. Ja. Waarom heel, moeten heel mensen meer van... verdienen? Uh, waarom hebben mensen van een woningcorporatie. hebben die eigenlijk meer verantwoordelijkheid. dan een minister? Zouden ze dus dan boven de balk en de norm moeten verdienen? Dus laten we dat nou eens doorzetten. Ja, maar dat die balk en de norm is een fooie vergeleken bij waar ja. we het hier en, over en hebben. En dit gaat dus over het bedrijfsleven. Nou, maar dat ik vind het, het bedrijfsleven, belangrijk dat nou, als ik u heel discussie... even mag onderbreken, Zico, was. Nog niet zo lang geleden eigendom van de gemeente. Ja. Is nog niet zo heel lang een zelfstandig nee. particulier bedrijf. Nee. En daarmee dan toch 174 keer dat salaris. Ja, ik zei al dat zijn, dat zijn geen, geen fraaie cijfers in een tijd. Uh, wat Marleen Bart hier zegt, uh, in een tijd van, van crisis. En we van mensen heel veel vragen, met name mensen in kwetsbare posities. ook enorm veel uh, moeten inleveren op het ogenblik. Ja. Hè? Dus ik vind en die dus... maatschappelijke discussie heel belangrijk. Uh, nou, laat de politiek daar voorbeelden in stellen. Uh, wat ik dus al zei, in de sectoren waar ze zelf greep op mm. heeft... en overigens de maatschappelijke discussie voeden... of we dit eigenlijk of dit eigenlijk wel normaal ja, het is. Het punt is natuurlijk wel, en dan kom ik even terug op wat eerder gezegde... Eh, de commissie tabaksblad is er geweest uit de eigen sector, ondernemers. De politiek heeft er vaak over gesproken. Mevrouw Bart, die wijst naar het regeerakkoord. Er is ook bij de Partij van de Arbeid zelf wel eens het idee geweest... van de eh, inkomstenbelasting te verhogen. Hè. De schijf ja. naar 60 procent. Ja. Rijke belasting is in Frankrijk wel eens geprobeerd. 75 procent, ja. nou de hel brak los. Um, het lukt niet echt als het niet echt een krachtige wet is. Nee, dus dan zou de politieke wil hier toch wel ietsje sterker moeten zijn. We hebben met net twee weken geleden discussie gehad in de Tweede Kamer... over het nieuwe salaris van de NS-topman. Ja. Geloof ik een half miljoen. Ja. En dat is verdedigd door minister Dijsselbloem. Ja. Nee? En waarmee dus de, u wil zeggen? Nou, dat, dat, daar moet veel kritischer naar gekeken worden. Ik bedoel, NS, mag we wat het u net betreft over. naar beneden? NS is 100% in handen van de staat. Dus dat mag voor mij naar beneden. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, vindt u dat trouwens ook? Want het gaat over uw partijgenoot. Hè? Mevrouw Bart, even dan ronden we dit af. Nee, dit kijk, punt. Het ingewikkelde van deze discussie is dat er altijd meteen naar het buitenland verwezen nee, wordt. He, op twee nee, daar nemen we binnenland. De NS, Op twee manieren. Er wordt gezegd, um, um, um, mensen brengen hun geld naar het buitenland... als je hier de belastingen veel hoger maakt dan de onzommeringende mm -hmm. landen. En er is een internationale markt waar mensen op opereren. Um, dat, dat is natuurlijk ontegenzeggelijk ook waar. Dus het is een hele gecompliceerde discussie. En daarom ja. vind ik ook, en dat ben ik wel echt met Bram van Ooyek eens, dat we ook in de politiek wat meer zouden moeten durven praten over de morele kant hiervan. Ja, He, maar want ik vind eigenlijk... volgens mij gewoon dat meneer Dijsselbloem, hè, dat was toch het verhaal van u ja, meneer Kuijver, ja. dat meneer Dijsselbloem het geaccordeerd heeft dat de baas van de NS, de baas van de treinen die niet rijden, een half miljoen krijgt. Nou ja, ik heb net aangegeven dat een heel groot nee, gedeelte van die treinen. wel is uh, kijk, dat is tussen de uh, minister Dijsselbloem, is de aandeelhouder van uh, de NS. En als hij dat als aandeelhouder door de beugel vindt kunnen... nou, dan vindt hij dat door de beugel kunnen. Ik ja, maar vind wij zijn de aandeelhouders dat de, aandeelhouders van, de aandeelhouders van dit soort bedrijven dus ook moeten aangeven. Hè? Ja. En laten het de gebruikers van Ziggo zijn. Die zeggen, ja. sorry, maar hier betaal ik dus gewoon mijn bijdrage. Eigenlijk is voor. dat een oproep ja, maar... om te stemmen met de voeten, zegt u nou. Nou, dat zouden we misschien met z'n allen wel vaker moeten doen. Dus ja, geen lid is... meer zijn of geen abonnee meer zijn bij Ziggo... niet meer kopen bij Albert Heijn? Bijvoorbeeld. Zou u daar een oproep toe willen doen? Nou ja, doen? ja kijk, ik, vind, uh, ik, ga niemand, ik ga niemand oproepen, maar ik vind wel... dat met elkaar in het land hier meer over moeten kunnen praten. Ja, praten want gebeurt wel, maar. Als het, nee, praten gebeurt veel te weinig. Want het gaat ook uiteindelijk om de samenhang in onze samenleving. Als die verschillen te groot worden, dan, dan vliegen we uit elkaar. He, we gaan het nu hebben over principes in de politiek. Zeker, ja. En ik vind echt um, het tegengaan van dit soort ongelijkheid, dat is wat mij drijft. En dat je daarbij soms als politici tegen de werkelijkheid opbotst, dat is een realiteit die je heel veel pijn kan doen. Uh, maar dat maakt misschien wel die realiteit. Die kunnen we alleen maar veranderen door met z'n allen erover te praten. Van ja, moeten we dit eigenlijk ja. wel willen? Praten of wegstappen zou natuurlijk okay. ook nog kunnen. Nou, uh, tegen de werkelijkheid opbotsen. Dat is een vooraankondiging van praten over principes zometeen. Maar we kijken eerst even terug op de afgelopen Politieke Week. GELUIDEN. Weekoverzicht. Het vertrouwen is uh, nooit onbegrensd, natuurlijk. Dat is bij niemand zo. Maar het vertrouwen is wel uh, heel groot. Uh, en er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Een rotsvast vertrouwen heeft de minister van Justitie. Dat is fijn, maar hij was de enige, waarschijnlijk, deze week. Want er werd nogal wat vertrouwen geschonden. Om maar met de deur in huis te vallen. Ik heb uh, goed nieuws en ik heb slecht nieuws. In de Ibn galdun school bleken de examens niet te vertrouwen. Heel Rotterdam kon daarna fluiten naar een diploma. Dit is de grootste ramp na de oorlog in het voortgezet onderwijs... die zich heeft voortgedaan. En de nooit erkende atoomwapens in Volkel... waren deze week ook ineens niet zo staatsgeheim meer. Die dingen liggen daar natuurlijk al heel lang. En, uh, en het is ook. Dat wil ik er wel meteen bijgeven. Het is ook van de zotten dat ze er nog liggen. Dries van Acht, even terug in de Tweede Kamer, hanteert in meer kwesties een eigen inkeerregeling. Ook aan Scherven het vertrouwen in de voorzitter van de Eerste Kamer. De intenties van de heer De Graaf om het zo te manipuleren dat uh, ik zelf als fractievoorzitter uh, van de PVV... uit die commissie kon worden gewerkt. Schaamteloos, in ieder geval van de heer De Graaf. Wilders doelbewust weghouden bij de koning, dat was de verdenking. Maar dat zou de voorzitter van de Tweede Kamer... toch niet met een van de leden van haar kamer laten gebeuren. Ik was hier niet van op de hoogte. Ik zat niet in het hoofd van de heer De Graaf. Ze zat wel bij alle gesprekken, maar niet in het hoofd van de senaatsvoorzitter. Ja, wie kan dat ook verlangen? De commissie in en uitgeleide bracht de senaatsvoorzitter zelf naar de uitgang. Hij stapte op. Helemaal zijn eigen beslissing. Na contact met de VVD-top. Kennelijk is er voor gekozen in de VVD-top om uh, de graaf op te offeren... om te voorkomen dat uh, Van Miltenburg weg moet. Ik denk dat het zo gegaan is. Was er nog het vertrouwen in de economie? De cijfers van het Centraal Planbureau worden niet meer links vertrouwd. Het CPB is volgens mij wel verslagen, want uh, er wordt niet echt meer naar geluisterd. En terwijl Mark Rutte een paar weken geleden iedereen nog opriep het geld te laten rollen... maakte de minister van Financiën deze week met dat groene waasvertrouwen ook korte metten. Eén ding weet ik zeker, de tijd van makkelijke verhalen is voorbij. Ik hoorde weer te veel mensen gisteren zeggen... bezuinigingen zijn niet nodig, bezuinigingen zijn slecht... belastingen moeten omlaag, eh, daar is gewoon geen geld voor. We zullen de tering naar de nering moeten gaan zetten. Zet de tering naar de nering, anders gaat je nering naar de tering. Mooier kunnen we het niet maken. Vertrouwen, het was een zware dobber deze week. Toch is er altijd nog één die zijn vertrouwen... in de goede afloop niet verliest. En gelukkig is het land met een optimistische premier. Ik heb toch die stap naar de politiek gemaakt... omdat ik het gewoon super gaaf en mooi vind om, uh, ja, om te helpen die problemen op te lossen. Tros, Radio 1. Het is alweer zes minuten voor half twaalf. En u luistert naar Tros, Kamerbreed. Met als gasten vandaag Bram van Ooyek. Hij is fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. En de fractievoorzitters uit de Eerste Kamer van de ChristenUnie... en de Partij van de Arbeid, Roel Kuiper en Marleen. Bart. We gaan het uh, in, uh, tot twaalf uur hebben over principes in de politiek. Kom je op voor een collega, ook al ben je het inhoudelijk nooit met hem eens... zoals bij Geert Wilders bijvoorbeeld deze week gebeurde. En als het gaat over bezuinigingen, uh, wat, uh, welke beslissing neem je wel... en welke beslissing neem je beslist niet voor de rekening? Hoe rekbaar zijn je idealen? Of, ik uh, vind dat toch een, al een hele mooie zin... terwijl we halverwege de uitzending zijn van Marleen Bart... het tegen de werkelijkheid opbotsen. Want daar gaat het natuurlijk in de politiek elke dag over. Meneer Kuiper, om uh, met u te beginnen. U bent uh, fractievoorzitter van de ChristenUnie, dus in de Eerste Kamer. Uw... Uh, voorzitter uit de Eerste Kamer... Uh, gaat er vandoor, houdt ermee op... Uh, met voorzitter zijn. Um, nou, we weten natuurlijk waar het over ging. Hè? De kwestie van ja. de inhuldiging. Mm -hmm. Zoiets uh, ja. vindt maar één keer in de dertig jaar plaats. Mm -hmm. uh, maar hij heeft toch, uh, liep allemaal voortreffelijk... de voorzitter. Uh, hij deed het ook heel erg goed. De gaaf, had het blijkbaar heel goed uh, in de hand. En toch uh, krijgt hij nu... Uh, de deksel op zijn neus. Uh, vond hij dat hij op moest stappen eigenlijk? Uh, weet u, wij hebben als uh, fractievoorzitter in de Eerste Kamer nog niet uh, met hem gesproken. He, gaat hij, dat nog gebeuren? Ja, dat gaat dinsdag gebeuren. Uh, hoe? Um, komt wij er een debat? zullen in het college van senioren, waar de fractievoorzitters bijeen zijn, zullen wij uh, naar hem luisteren. En wellicht komt er daarna ook publiekelijk nog iets in de Eerste Kamer. Want wat dat zei... is niet publiek. Dat, die, die vergadering nee, van, van de commissie is van niet senioren. Dat daar is daar een, horen wij niks een van. een overleg over de agenda meestal. Of over de, he, de, de inrichting van, uh, van ons werk. En wat en, gaat het seniorenteam als het als u het voor het zeggen heeft, uh, beslissen? Kijk, uh, uh, onze voorzitter heeft om hem moverende redenen... om het zo te zeggen besloten, uh, het voornemen uitgesproken... om af te treden. Oh ja, ja? voornemen, hij is weg. En, ja, dus uh, ik, ik denk ook dat het, de, de, de, na dinsdag zal, zal, zal hij geen uh, voorzitter meer zijn. Nee. Ook de VVD-fractie nam er al voorschot op door te zeggen... hij wordt gewoon lid uh, van de Eerste Kamer. Vindt, dat maar, terecht? Maar Vindt hecht, u dat terecht? Uh, hij kan lid zijn van de Eerste Kamer. Hij, uh, er is kritiek op hem... In, uh, als voorzitter van de Verenigde Vergadering. Hoe mm hij -hmm. dat uh, gedaan heeft. Maar weet u, uh, wij hebben dus nog niet met hem uh, gesproken. Um, er is geen dus hoor of zeggen, wederhoor geweest... In de, er is geen hoor of wederhoor geweest nog... Uh, binnen de, de Eerste Kamer. Maar hij heeft dus zelf uh, het voornemen bekendgemaakt... Uh, om te ja, stoppen. Maar nou, nou, nog even, even, beginnen we gewoon opnieuw. Uh, u luistert naar trostkamer Nee, um, uh, we beginnen even opnieuw. Vindt u... Uh, het recht dat hij is opgestapt... en de tweede, neem dat dan meteen mee als u wilt... vindt u dat daar in alle openbaarheid... in uw Eerste Kamer over gesproken moet worden? Ja. Ik denk dat het onvermijdelijk is geworden dat hij opstapt. Uh, er waren natuurlijk vragen... Uh, over de combinatie van zijn eigen uitleg in de brief aan de ene kant. en uitlating in de pers over wat hij gezegd zou hebben aan de andere kant. Ja. Uh, dus dat roept vragen ja, op. Ja, met betrekking tot wel. Of niet uh, en hij heeft ook zelf gezegd: mijn integriteit is in geding. Ja, dus ik denk precies. dat dit inderdaad onvermijdelijk is. Tweede denk... puntje dus: moet dat in de openbaarheid in de Eerste Kamer besproken worden? Ehm. Uh, um... Uh, of we een debat moeten hebben, weet ik niet. Ik hecht er wel aan dat onze voorzitter in het openbaar een verklaring aflegt. Mevrouw Bart, wat vindt u eigenlijk in de openbaarheid? Het is dus een kwestie toch waar iedereen het over heeft. En integriteit van een zo'n belangrijk politicus bij zo'n belangrijke gebeurtenis. Moet dat uh, in de openbaarheid worden besproken in de Eerste Kamer? Ja, ik ben zelf niet zo gelukkig met het woord integriteit. Hè. Ik, heb, ik heb veel respect ja, hebben... voor het besluit van Fred de Graaf. Hij ja. heeft dat woord integriteit zelf gebruikt. Daarom is het nu gewoon... Ik vind dat jammer. Want wat er ter oh. discussie is komen te staan. is zijn onafhankelijkheid. en niet zijn integriteit. En het zijn oh. toch twee verschillende dingen. Hè? Oh. Nou, alle um, reden om daar. Als even... voorzitter moet je die onafhankelijkheid natuurlijk. die moet buiten discussie staan. Ja. Dat was niet meer zo. En daarom denk ik dat het een verstandig besluit is. wat hij heeft genomen. Ja. maar het woord integriteit. Maar... heeft hij zelf ingebracht. Ja, dus dat zou vind vind het dan niet logisch zijn. Ja, u kunt zou het jammer vinden. Maar het is wel hebben. de werkelijkheid. Ja. En zou het dan ook niet juist zijn. omdat juist dat begrip integriteit. aan de orde is gekomen. om dan ook in het openbaar daarover te praten. Nou ja, kijk, Het is een persoonlijk besluit van hem geweest. Um, hè, er is in de Eerste Kamer geen debat geweest over zijn positie... Nee. want wij vergaderden niet. Dat doen we alleen op dinsdag. Mm -hmm. Het en, leek er een uh, beetje op alsof de Tweede Kamer... even over de voorzitter van de nou, Eerste kijk, Kamer ging. Het, het ging over zijn rol als voorzitter van de Verenigde Vergadering. Ja, hè? Dus dat is ook de aan. Tweede Kamer. Nou, Anders zou okay, het inderdaad lekker. een hele merkwaardige figuur geweest zijn... Um, ik voel niet zo heel veel behoefte meer... om over een persoonlijke afweging van hem in het openbaar nog te debatteren. Hij heeft wat mij betreft met zijn stap de discussie beslecht... hoewel ik wel het op prijs zal stellen... als wij in elk geval in dat seniorenconvent... Hm. met hem daar nog even over kunnen praten. Maar dat is maar achter... een persoonlijk besluit van iemand... hoef ik geen debat meer over te dus voeren. Dus u wil nee. dat achter het gesloten gordijn bespreken, maar u wil geen debat, begrijp ik? Nee, het is nogmaals: het is een persoonlijk besluit van iemand. En dus... ja, over een persoonlijk besluit heeft het niet zoveel zin om daar nog politiek een debat over te gaan voeren. Nee, maar ik, ik, ik, heb, ik zeg, ik hecht wel aan een openbare verklaring. Dit is niet zomaar iets. Het is eigenlijk dat ongehoord, ook in termen ja. van wat er. He, ik heb nooit meegemaakt, nee, nee. ik, ik zou niet weten wanneer dit, dit in het verleden van de Eerste Kamer. Ongehoord begaan. Ja, ik vind het. Ik vind gehoord. Uh, in, in, in de zin dat, dat het natuurlijk een enorme impact heeft uh, op de Eerste Kamer. Een voorzitter die aftreedt vanwege de manier waarop hij dus omgegaan is met de Verenigde Vergadering, dus nooit hij... eerder vertoond. Ja. En meestal doen we het ook zo in de Eerste Kamer, we slapen er een nachtje over, ja. we praten er met elkaar over, en dan komen we tot onze slotafweging. Ja. En dit ging allemaal wel heel erg snel. Okay. De afweging daar, daar, is al daar... gemaakt, hè? Ja, van uh, dus je ja, hebt zelf natuurlijk gezegd dat het niet een, ja. gezegd, van, niet van, een af, afweging ja. te maken we, we, uh, en, Ja, kijk, eerlijk gezegd, ik vind het volstrekt uh, logisch om hierover te spreken, ook in termen van integriteit. Ik vind, dat geldt ook voor mijn Kamervoorzitter in de Tweede Kamer, dat geldt ook voor de Voorzitter van Bij... de Verenigde Vergadering. Ja. En nou, ja. ik bedoel dat, hè, de, ja, ja. de Tweede Kamervoorzitter, je moet ervan uit kunnen gaan dat de alle Kamerleden voor zo'n voorzitter gelijk zijn. Mm. Deze voorzitter, de heer De Graaf, heeft zelf gezegd, ongevraagd of wel dat weet ik niet. Van In mijn achterhoofd zat toch het idee dat ik het niet een goed idee ja. vond dat de heer Wilders in die commissie... Natuurlijk ging... is dan de integriteitsvraag in het geding. Ik vind dat volstrekt vanzelfsprekend. Dan heeft dat overigens zelf uh, ook uh, erkend, ja. denk ik. En dat ging in dit geval over een lid van de Tweede Kamer, waarvan je zou denken dat de voorzitter van de Tweede Kamer voor dat parlementslid zou opkomen. Ik vraag het ook omdat in alle kranten vandaag ja. ook de suggestie wordt gewekt dat het afscheid of het vertrek van de graaf rechtstreeks te maken heeft met de handelwijze van de voorzitter van de Tweede Kamer, Anouska van Miltenburg. Nou, ik geloof dat er geen twijfel over is dat de verantwoordelijkheid voor het verloop van de verenigde vergadering, zoals die toen plaatsvond in de Nieuwe Kijk, lag bij de voorzitter van de Verenigde Vergadering, Dat was de voorzitter van de Eerste nou, Kamer. De voorzitter van de Commissie In- en Uitgeleide... was de voorzitter van de Tweede e, ja. Kamer, namelijk mevrouw Van Miltenburg. Ja, en de dat... kwestie is natuurlijk over die Commissie In- en Uitgeleide. Nou, kijk, de kwestie is... Ja, tuurlijk, kijk, de, de voorzitter van de Tweede Kamer... is altijd voorzitter van de uh, Commissie van In- en Uitgeleide. Dat geldt voor elke Prinsjesdag. En dat geldt altijd. Dat was nu ook zo. Kijk, wij hebben anders dan... En dus dan... ligt de verantwoordelijkheid voor dat wat daarin is misgegaan... misschien ook wel bij Van Miltenburg. E, en de kwestie mi is nu dat het vertrek van de graaf wordt gekoppeld aan het redden van mevrouw van Miltenburg. Ja, u bent niet. daar gisteren over opgebeld door de fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zelstra. Die heeft contact gehad met alle fractievoorzitters, ja. hebben wij begrepen. En daarna was alles ineens paas nee, en vree, nou, wij hebben, Ik ben daar helemaal niet door, over opgebeld door Halbe Zelstra. Wij hebben, met, anders dan in de Eerste Kamer, hebben wij natuurlijk wel de kans gehad om uitgebreid met de voorzitter van nee. de Tweede Kamer, me, mevrouw van Miltenburg, te spreken. Dat was, uh, was uh, woensdag, dat als ik me goed herinner. Ja, maar even Even, even, even voor de duidelijkheid, we hoeven er niet allemaal van minuut tot minuut die Wie timeline die? door te nemen. Maar wij hadden de indruk dat vrijdagochtend, uh, als de heer De Graaf niet met een antwoord zou komen, de fractievoorzitters ja. opnieuw bij elkaar zouden ja, komen. Ja, dat klopt. Precies, nou, ja. en vervolgens begrijpen wij dat de heer Zeilstra alle fractievoorzitters, maar u dus niet blijkbaar, gemeld nou, heeft. Wij hebben konden, die vergadering was niet meer nodig, nee, dat omdat, omdat, Meegre, dat omdat de, de, de heer De Graaf s'nachts om, nee, niet vanwege dat telefoontje, omdat de heer De Graaf s'nachts om 1 uur zijn terugtreden bekend had gemaakt. Die vergadering was er is ook helemaal niks geheimzaam. Wij hadden veel vragen over de brief die de heer de Graaf ja, had ja. gestuurd. Wij zouden die vragen schriftelijk aan hem uh, gaan stellen en wij gingen ervan uit dat hij daar een bevredigend antwoord op kon ja. geven. Voordat wij vrijdagochtend bij elkaar kwamen om die vragen te inventariseren was hij al, had hij al zijn terugtreden ja. bekendgemaakt. Ja. Nee, dus dat was de reden dat we die vergadering ja, niet hadden. We, hij, die Zijlstra heeft, heeft u trouwens niet gebeld. Nou, dus? we hebben me, Iedereen heeft, ik geloof dat ik zelf uiteindelijk gebeld heb om te vragen of die vergadering überhaupt nog dat doorging. Ik alles, heb de heer Zijlstra was er gisterochtend niet gesproken. Oké, okay. Me mevrouw Bart, wat, wat vindt u er eigenlijk? Want u bent natuurlijk ook <coughs> ja, de, de, de voorzitter van de Verenigde Vergadering... de Staten-Generaal, dat is voor, uw voorzitter van de Eerste Kamer. Maar de voorzitter van de Tweede Kamer heeft dat toch ook mee te maken? Uh, vindt u, zij komt daar toch allemaal wel gewoon mee weg? Ik wist van niks, mijn naam is... Ja... Moet u, ja, weet u wat, wat mij eigenlijk aan deze hele kwestie nog het meeste pijn doet? Ja. Is dat het een prachtige dag was... waar ja. iedereen een heel Heerlijk goed gevoel weer. over gehad. En, en nu wordt dat allemaal, ja, krijgt er toch een smetje op. Dat ja. vind ik heel jammer. U vindt het echt een, een smet ik, op, het, op, de, op het nieuwe koningschap? Nou, Niet op het nieuwe koningschap, maar wel op een dag... waarvan we allemaal het gevoel hadden... wauw, het is allemaal perfect verlopen en dan krijgen we nu dit. Hè? Dat vind ik enorm jammer. Ja, en daar is maar, maar één helemaal, iemand verantwoordelijk voor. Maar wat ik is? helemaal dat verschrikkelijk jammer vind... Ja is dat deze week uh, de CPB-cijfers naar buiten zijn gekomen... dat heel veel mensen in Nederland hun baan ja. dreigen te verliezen... dat ja. het met de economie niet goed gaat. Ja. Gaan we het zo allemaal en, en dat nog wij over het dan hebben over het comité van in- en uitgeleiding. Ik wil, over wil zo hebben. graag gewoon het over de echt ja. belangrijke problemen ja, maar in toch, Nederland hebben. Maar toch, maar toch mevrouw Bart... Uh, dat ergert me gewoon een beetje, zeg ik heel eerlijk. Nee, maar het is goed dat u dat zegt. Het <laughs> zijn uw woorden. Maar het gaat hier natuurlijk ook, zo hebben de fractievoorzitters uit... Uh, Tweede Kamer, meneer Van Ooyek, dat uh, getaxeerd en gewogen, dat het hier ook om principes ja, ging. Hè? Wij hebben het hier ook over principes. Ja, dat vind ik ook. Blijkbaar, dat maar vindt u ook. Vanuit die Ooyik? principes He? vind ik het terecht dat Fred de Graaf dit besluit genomen heeft. Maar nu hij dat besluit genomen heeft, vind ik ook. Hè, Moeten we er niet meer Laten over hebben? Laten we nu hebben. gewoon nou, nou... onze focus weer richten op de dingen die de mensen in Nederland bezighouden. Maar open. toch nog even over een nieuwe volgens voorzitter. Volgens mij niet dit. Want er moet nog <sus> een nieuwe voorzitter komen. Die zal er niet onmiddellijk dinsdag al zijn als nee. de Graaf het officieel maakt dat hij is. Uh, Opgestapt. Uh, moet een nieuwe voorzitter weer iemand van de VVD zijn, wat u betreft, meneer Kuiper? Dat hoeft uh, helemaal niet. En misschien is er nu ook wel reden om te zeggen dat we dat uh, maar beter niet kunnen doen. Want? Nou, kijk, uh, twee voorzitters uh, van eenzelfde politieke kleur in, twee, in de twee huizen van het parlement was al een novum. We deden dat eigenlijk nooit. Nou, en nu, denk ik, is het goed om... om het kan ook om, om, om een andere partij even, zijn. Om het dus even, even iets breder nu weer te gaan ja, zien. tenzij ja. de Tweede Kamer misschien ook nog een andere voorzitter krijgt. Dan heb je dat probleem weer niet. Ja, dat is aan de Tweede Kamer. Verder, ja. Ik wil nog even Vol. opmerken over wat er zo even ja, werd gezegd. Ja, ja. Het is inderdaad zo dat natuurlijk de, de voorzitter van de Eerste Kamer... gaat helemaal over die Verenigde Vergadering. Het reglement van Orde zegt ook dat hij gaat... of dat ja. de commissie van in- en uitgeleiden. Maar. De brief die we van de week hebben gehad... Uh, heeft helemaal de toon dat het een intensieve samenwerking is gebeurd... Ja. met de voorzitter van de Tweede Kamer. Er heeft zelf een briefje geschreven ja. op 18 april... waarin ja. staat dat in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Tweede Kamer tot stand is. Nou, gekomen. En dus? wat bedoelt u daarmee dan, met ja. wat u nu zegt? Nou, dat, dat er inderdaad ook wel vragen zijn te stellen... over de voorzitter van de Tweede Kamer in deze, ja. zoals er nu ook uh, gebeurt. En dat zou ook een van de dingen zijn die ik uh, aanstaande dinsdag ook... Daar wil ik het licht ook nog wel op horen van mijn eigen voorzitter. Ja, U wilt dus eigenlijk ook nog een verklaring... en antwoord op vragen van mevrouw van Miltenburg. Nee, ik spreek Dinsdag. Daar gaat met, de heer Kuipen niet over. Daar gaat hij nee, niet over. Ik spreek Dan ja, spreken gaan. wij voor het eerst in de Eerste Kamer met onze eigen voorzitter. Die het ja. voornemen heeft om af te treden. En die ons brief heeft gestuurd. Okay. En daar heb ik een paar vragen over. Nou, dus Kijk, moet er toch een paar over denken. We kunnen er inderdaad. Ik ben het nee. een beetje eens met Marleen Bart. Op gegeven een gegeven moment is eigenlijk... het over. We hebben anderhalf uur. Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer hebben anderhalf uur met de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, jullie, daar. ja wij. Ja, ja. Maar wij, wij, wij, dat lijkt me ook logisch. Hè? Ja, wij zijn vervolgens. Achter gesloten deuren. Wij ja. zijn vervolgens kennelijk allemaal tot de conclusie gekomen... dat we weliswaar nog een aantal vragen hadden aan de heer de Graaf... maar niet meer aan mevrouw Van Miltenburg. dat, nou, dat zijn de feiten. Dus. Vervolgens voordat we die vragen konden stellen was de heer de Graaf afgetreden. Dus het was niet meer nodig. Klaar. Oké, okay, nou klaar. Nou, helemaal klaar is natuurlijk nog niet. Nee, nog, vrouw, niet, nee. nog niet. Uh, mevrouw Bart, toch nog even over dat voorzitterschap. Hoe Kuiper zegt, misschien is het wel beter... Ah. om niet een uh, voorzitter uit de coalitie meer te nemen. De Ik... VVD. VVD ja. bijzonder. Ja. Mevrouw Bart, hoe denkt u daarover? Zijn andere partijen daar ook geschikt? Heeft uw partij bijvoorbeeld een geschikte voorzitter? Misschien u zelf al. <laughs> nou, ik zeker niet. Um, ik uh, ga hier komende dinsdag eerst eens rustig met mijn fractie over praten. Maar, nee, maar... een andere partij is eventueel een optie? Of Altijd? is het per se? Hoezo u zeker niet? Hoezo ja. u zeker niet? Omdat mijn partij mij gekozen heeft als oh. fractievoorzitter. En ik hou oh. mij aan het mandaat. Dat God het... van Fruitt Graaf ook toen hij voorzitter, om... voorzitter werd, volgens mij. Nee, die ja. was geen lijsttrekker oh. van nee, zijn partij dat... bij de Eerste Kamer. To... Nee. Ik ben door de leden van de Partij ja. van de Arbeid gekozen... als fractievoorzitter, ja. als lijsttrekker. Ja. En we hebben het over principes in de politiek. Ja. Eén van mijn principes is dat de leden van de Partij van de Arbeid... dat ja. je die niet in de steek laat als je zo'n mandaat krijgt. Maar de, voor... dus de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer is niet principieel een VVD'er. Dat is het nooit. Nee, maar nu dus ook niet kan ook naar een andere partij gaan. Zeker. Dat is voor u vrij. Kan ook de oppositie. Kijk, zijn. ik ga er niet in mijn eentje over. Wij zijn nee, met z'n veertien. Nee. En we ik kijk, het de, de heer Kuiper heeft één fractie genoten. Ik heb er dertien. Oh, uh, die dus, moeten het er uh, allemaal mee eens zijn. Ik wil daar eerst gewoon met mijn fractie. Dinsdag eens rustig over praten. En nogmaals, daar heeft uh, de heer Kuiper helemaal gelijk in. Dit drama heeft zich voltrokken met onze voorzitter, terwijl wij er helemaal niet waren. Dinsdag heeft hij nog een prachtige afscheidsspeech gehouden. Voor mijn vertrekkende collega uh, Kim Putters. En hadden we een mooie dag met elkaar. En woensdag begon dit drama zich opeens te voltrekken. Ik heb er gewoon enorme behoefte aan om dinsdag eerst eens rustig met mijn collega's hierover te spreken. Oké, okay. okay, de bezuinigingen, ander onderwerp. Het vond ons ook een beetje wennen, maar er zijn de vragen. In de coalitie uh, wordt. Wel uh, hebben. Uh, ja, nou ja, we hebben het over principes. En we hebben het over uh, wat neem je wel en wat neem je niet meer okay, voor je verantwoordelijkheid. In de coalitie wordt gesproken over de ontkoppeling van lonen en uitkeringen. Nou, dat is een kwestie die uh, bij de Partij van de Arbeid altijd heel erg principieel heeft gelegen. Ik hoor Kok nog zeggen: dat gaat, dat gaat onder mij niet gebeuren of ik ga dat niet meemaken. Hoe ligt dat nu in de Partij van de Arbeid? Is dat nog steeds principe of zegt u van nou dat moet wel kunnen? mevrouw? Um, ik, ik zeg na, nergens op dit moment zomaar over dat moet kunnen. Kijk, ik, ik hecht het er, moet niet kunnen. Ik, dus ik, hecht, ik hecht er wel aan om te zeggen um, dit is een discussie waarvan ik als eerste Kamerlid echt vind dat het primaat hiervoor bij mijn collega's in de Tweede Kamer ligt. Maar goed, eh, we hebben het um, nu over principes. U kunt wel zeggen hoe je erover denkt, hoe u er principieel Ik in staat. Ik denk dat um, voor de Partij van de Arbeid geldt... dat dit een van de allerlaatste dingen is die wij willen doen om te bezuinigen. Uh, maar ik stel ook vast dat de economische situatie van Nederland echt heel ernstig is. Dus er, het kan Er zijn nu gesprekken, er zijn nu, Ik zeg helemaal niet dat het kan. Wat ik zeg is, er zijn nu gesprekken gaande in het kabinet. Die zijn ontzettend ingewikkeld. En ik vind dat mijn collega's van de Tweede Kamer echt het primaat hebben... als het gaat over dit soort zaken. Maar als u ze een advies zou geven, dan zou u zeggen liever niet. Of... Als ik ze een advies mag geven, dan zou ik zeggen... hou vast aan de uitgangspunten van het regeerakkoord. En dat is dat de lasten van de crisis eerlijk gedeeld worden. Dus dan zegt u... Pas uh... op met wat je met de lagere inkomens doet. Ja. Maar goed, dat is nog steeds een waarschuwing, niet echt een uitgangspunt. Ja, niet echt een principe, ik heb, meneer Van Ooyen. De VVD wat, wat, als, ik, als ik mag zeggen, wat me opvalt, is dat de VVD natuurlijk helemaal geen enkele terughoudendheid heeft om zijn eigen punten op tafel te leggen. Halbe Zelste heeft al weken geleden gezegd. Wat mij betreft gaan we bezuinigen op de uitkeringen, op de zorg en op de toeslagen. Ja. Hè? Geen enkele vorm van uh, ja, ik moet rekening houden met mijn coalitiepartner, Precies, et cetera. Dus dat dat gewoon, zeggen, gewoon zeggen wat je wilt. En uh, wat me dan opvalt, is dat hè, vervolgens het, vanuit de Partij van de Arbeid, en dat spijt mij eerlijk gezegd zeer heel timide en terughoudend wordt gereageerd... van ja, we moeten eerst gaan praten... en we moeten de coalitie, en we moeten eruit komen. Dat is een slechte zaak. Ik zou het echt willen dat ook de Partij van de Arbeid... net als de VVD dat doet. Ik ben het absoluut niet eens met die vvd maar ik weet precies wat ik aan ze heb. De zwakste schouders moeten de zwaarste last dragen. Dat is wat Halbe Zijlstra zegt. Eigenlijk He, maar... vindt u dan dat de Partij en dan van de Arbeid... Nou, dan weet ik in ieder geval beetje... waarom ik dat verschrikkelijk vind... maar ik weet ook wat ik eraan heb. Ik weet echt niet uh, wat ik nou van de Partij van de Arbeid kan verwachten. Nou, en dat vind ik echt uh, treurig. Mevrouw Bart, treurig. Nou ja, ik heb net aangegeven, hè, de heer Van Ooyek... discussieert nu vanuit zijn rol als Tweede Kamerlid. Ik ben Eerste Kamerlid. Ja, maar u heeft en... toch wel dezelfde principes als een Tweede Kamerlid? Absoluut. Of, de... of ligt dat ook heel anders? Nee, die principes zijn hetzelfde. Maar de rol die we spelen is verschillend. En ik heb er gewoon geen behoefte aan om mijn collega's in de Tweede nee, Kamer... Maar dat is voor blauwe. de voeten te gaan Mevrouw Bart, lopen. met alle respect. U zei zojuist, toen wij het hadden over uh, het vertrek van de heer De Graaf... toen zei u, laten we het nou hebben over de dingen waar het echt over ja. moet gaan in het land. De bezuinigingen, de ja. mensen die hun baan kwijtraken. Daar spreken wij u ja. nu op aan. En dan zegt u, ik zit in de Eerste Kamer, daar nee, ga ik niet heb over. Ook, u heeft mij ook net horen zeggen dat ik vind dat men zich aan de uitgangspunten van het regeerakkoord moet houden. En dat uitgangspunt is dat de lasten van de crisis eerlijk gedeeld worden. En ik heb Diederik Samson vorige week een hele mooie speech horen houden bij, op de Europadag van de Partij van de Arbeid. Waarin hij het kabinet ook min of meer de wacht heeft aangezegd over de werkgelegenheidsontwikkeling in Nederland. Oh. En ik vind het heel goed dat hij dat doet. De oplopen... je dat zo ja, dus de wacht de. Ik vind dat hij daar echt een heel stevig statement heeft afgegeven. Voor ons is dat het onderwerp voor de Europese campagne volgend jaar. Um, ik vind echt dat het kabinet veel scherper moet kijken... naar de oplopende werkloosheid en dat men echt ermee aan de slag moet... Om die ontwikkeling te keren. Ja, dat is op dit ja. moment mijn grootste maar, punt van zorg voor maar de Als wij de minister Asje, die notabene de vicepremier voor de Partij van de Arbeid is en die hier als eerste verantwoordelijk voor is, als wij minister Asje daarop in de Kamer aanspreken, en dat doen we eigenlijk zo'n beetje elke week, hè, dan krijgen we het verhaal van uh, het sociaal akkoord en uh, ja, de werkgelegenheid, daar kunnen wij als overheid niet zoveel aan doen, et cetera, et cetera. Dus je kunt wel. Het is heel goed om een oproep te doen over de, op, op het gebied van de werkgelegenheid, daar is niks mis mee. Maar de PvdA heeft heeft de sleutel in handen. De PvdA zit in het kabinet, levert de vicepremier die verantwoordelijk is... voor sociale zaken en werkgelegenheid. Dus een oproep is niet genoeg. Ja, Laat de minister Arscher, aan de slag gaan. Ascher zal straks misschien verantwoordelijk zijn... voor de ontkoppeling van de lonen en de uitkering. Nou ja, als dat ervan komt, als de VVD zijn zin krijgt... en nogmaals, van de VVD weten we dat ze dat willen... Hè, die, die zeggen dat openlijk. Als de VVD zijn zin krijgt, zal minister Asje het moeten uitvoeren. Ja. Meneer u wordt ook als ChristenUnie, als partij... Uh -huh. he, u, net zoals uh, Van Oien, kom zo ook die vraag... He, er wordt ook bij u uh, uh, op de bel gedrukt door de heer Dijsselbloem... van wilt u meewerken aan ons bezuinigingsplan? Want dat mo moet partijpolitiek breed gedragen worden. Zijn dit nou onderwerpen van u zegt... ja, daar valt met ons ook over te praten, zo'n ontkoppeling? Is dat een principe wat u opzij wil zetten... Schuiven in het landsbelang? Oh, zover zijn wij uh, helemaal nog, nog niet. Dit voorjaar is er ook door de ChristenUnie in de Tweede Kamer gezegd: laten we nu beginnen met nadenken waar uh, we dan bezuinigingen of ombuigen... hoe je het wilt noemen, zouden moeten gaan toepassen. Toen heeft de minister-president gezegd: Nou, dat hoeft voor mij niet. Laten we eerst kijken of we uh, mm -hmm. uh, ons uit de crisis kunnen doen groeien. Nou, dat is niet het geval. Nu ineens komt toch die 6 miljard bezuinigingen. Wordt hier als, als blok even neergezet. En dat zal een hele grote vraag worden hoe je dat nou precies kunt invullen. En dan hebben dus de twee partijen die nu in de coalitie zitten... natuurlijk hun eigen gevoeligheden. U noemde er net eentje over de Partij van de Arbeid. Bij de VVD gaat het over de hypotheek natuurlijk. Ja. Want, want daar zouden dus ook miljarden natuurlijk ook sowieso... Uh, als je aan, aan denkt aan aftopping van de hypotheek, uh, de hypotheekhoogte, de, de aftrek. Ja. Nou ja, daar is natuurlijk, er wordt al zo lang over gesproken, maar dat zal de VVD wel niet uh, kunnen verkopen. En wat is de ChristenUnie? Uh... Nou, kijk, um, wij, uh, ik heb hier een keer eerder gezeten en toen uh, ja. behoren wij tot het constructieve midden. Ja. En, uh, U lacht er nu een beetje schamper nou, bij. Nou, ik, ik denk dat er met de ChristenUnie best over heel veel dingen is te praten. Maar... Uh, uh, maar het gaat natuurlijk wel om, uh, om, om hoe. Uh, want... Uh Kijk, dit, dit, dit kabinet is eigenlijk alleen maar, uh, zeg maar vakjes aan het invullen... voor mijn gevoel, Van daar moet zoveel 100 miljoen weg... en daar moet zoveel ja. honderd... Dus dat, dat voorbeeld van Teven met de enkelband en zo... Ja. dat ging alleen nog maar over, geld. Het alleen maar over geld. Maar kijk, de Christen is natuurlijk een partij die, die is heel inhoudelijk... Er komt met visies, een visie op de samenleving... en we, wij willen dus onze eigen visie kunnen herkennen in beleid. Dat, en niet dat... alleen maar praten over... Geld. Dan, wilt u, dan wilt u daar dus ook iets voor terug. Ik bedoel, u, u gaat dan meestemmen met sommige dingen... maar dan wilt ja. u daar vanuit uw eigen visie ook kwesties voor terug zien, zeg maar. Nou wordt u in deze periode wel een beetje geplaagd, bijvoorbeeld door het wetsvoorstel Weigerambtenaren. Ja. Het feit dat ambtenaren uh, die uh, vanuit hun eigen principes ja. niet uh, een huwelijk willen sluiten tussen twee ja. mensen van het gelijke geslacht. Ja. Dat, nou ja, die weigerambtenaar moet eigenlijk ja. uitsterven. Hè? Die mogen ja. niet meer opnieuw worden aangesteld. Ja. Ja. Is dat nou iets waarvan u zegt, ja kijk, zolang jullie mij daarmee dwars zitten, ja. ga ik niet akkoord nou, met dingen die jullie gevoel, Dat is zeker het gevoel binnen de ChristenUnie. Hè? Dus als dit, laten we zeggen, Ideologische gedram, als ik het even zo mag zeggen, doorgaat, dan is de Christen natuurlijk heeft minder zin om uh, zich in dat constructieve midden op te stellen hè, als gesprekspartner. Mm. Kijk even over deze kwestie. Yeah. We krijgen hem nog in de Eerste Kamer over een paar weken, denk ik. Maar uh, we zijn natuurlijk een land waarin we altijd heel goed in waren om om te gaan met mm -hmm. verscheidenheid van overtuigingen. We mm -hmm. kenden gewetensbezwaren, het ging om de militaire dienstplicht. We hebben nu zelfs bij, op de inhuldigingsdag hebben wij dus meegemaakt uh, kamerleden die de eet niet willen afleggen. Terwijl dat, volgens, terwijl dat volgens de wet van hen wordt gevraagd. Dat wil dus niet meer meelopen. En, en nu gaat het dus hier om ambtenaren... He, die dus helemaal niet de uitvoering van de wet blokkeren... Oh, maar alleen nee. zeggen van passeer mij even als ik, he, uh, als ik een bepaald huwelijk zou moeten verbinden. En dat, dat willen we dan helemaal eruit hebben. Ja, nou. en, en voor ja. u ligt dit zo principieel dat die mensen dat toch moeten kunnen blijven zeggen... dat u zegt als dat doorgaat... Nou ja, ja kijk, ik u vraagt me hiernaar, het kwesties. is natuurlijk ja, het is een kwestie. Het uh, gaat in principes, maar we proberen zeker, een maar dit, beetje. Dit, dit, ik kan u verzekeren, ik ken mijn partij natuurlijk goed, dit, dit leeft binnen de ChristenUnie. Dan dus zegt men maar van ja, als, als dit ook tegelijkertijd gebeurt, uh, ja... Maar is dat dan voor u onderhandelbaar? Want is het dan zo dat als dit niet doorgaat, deze kwestie rond de weigerambtenaar... dat er dan voor u een mogelijkheid is om met andere voorstellen... waar u misschien ook niet zo blij mee bent, toch mee te stemmen? Nou, kijk, dit is een initiatiefwetvoorstel. Voor ons is, heel, is, is heel belangrijk. Voor ons is de positie uh, van kwetsbare in de saam, samenleving belangrijk. De positie van gezinnen en families is uh, mm -hmm. belangrijk in de samenleving. Uh, uh, nou, inderdaad ook een, een, een, een ethiek in de economie, uh, omgang met, met milieu. Dat zijn allemaal ook hele belangrijke vragen voor ons. Het gaat niet alleen maar hoor, om nee. morele issues. Uh, en, maar dus de uh, wijgerambtenaar als... als... moet niet doorgaan, anders zet u uw voet dwars in andere voorstellen. Het wijgerambtenaar is een initiatiefvoorstel, de, het kabinet heeft daar nee. dus zelf... Uh... Nee, maar goed, het staat wel in het regeerakkoord. Ja, ja. Nou en D66 ja, mag het ja. nu eventjes uitvoeren door middel van een, voor ja, ja, een initiatief. Ja. Maar weet u, um, we, we zijn niet zo dat we dan onmiddellijk uh, onderwerpen koppelen. Als we zeggen van als je nou, als je nou hier dit doet, dat, nou, dat, ik dan dat praat die nooit de een Maar ik kan u wel zeker dit bederft natuurlijk de sfeer dan in de Hup. omgang met andere partijen. Ja, u zult minder constructief ja, worden. Die wet gaat gewoon, nou ja, wet gaat gewoon aangenomen worden. Ja. Dus het dat dat zou ook heel onverstandig zijn om daar een breakword van te maken. Het heeft overigens... Eigenlijk vind ik dat jammer dat de heer Kuiper dan spreekt over ideologisch gedram. Hè? Er is een heel vrij zorgvuldig, ik heb die handelingen nog eens nagelezen... vrij zorgvuldig debat geweest in de Tweede Kamer... over, laat ik maar zeggen, de spanning die er altijd misschien een beetje is... tussen godsdienstvrijheid en, uh, en nondiscriminatie. En dat is natuurlijk het grote verschil met een, iemand die geen eet wil afleggen in uh, de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Daar is het principe van discriminatie absoluut niet aan de orde. Dit ja. heeft niks met ideologisch gedram te maken. Wij kennen in Nederland het uh, homohuwelijk. Dat is gelijkwaardig aan het, uh, het uh, heterohuwelijk. En uh, wij verwachten van uh, ambtenaar, ik ben zelf jarenlang ambtenaar geweest... als het beleid mij niet beviel, dan moest ik dat toch uitvoeren. En als ik dat niet wilde uitvoeren, dan moest ik iets nou, anders gaan doen. En, en weet, dat weet, geldt hier ook. En dat weet, heeft met ideologisch gedram echt helemaal niets te maken. U weet dat u de Raad principe. van State hier tegen wel met u heeft. Ja. U u weet wel dat, met principes, ja. U weet dat u de Raad van State hier tegen u heeft, ja, he, als u dat, dit zegt. Ja, dat, dat, en die dat, is juist dat, opgekomen he, ja, voor wat wij we hebben, altijd in het land konden opbrengen tolerantie Ja, zeker. Nee, maar je kunt er wel over discussiëren. Acceptatie van verschil. Ja, maar ik ontken... en, en er wordt geen homohuwelijk minder opgesloten nee, in het nee. land. Nee, ik ontken niet... Nee. ook niet, nogmaals, ik ontken ook niet dat het een principiële discussie is die gevoerd moet worden. Maar ik vind het, hè, als we dan toch over principes willen praten, Precies. dan moeten we elkaar geen etiketten op gaan plakken van dit is ideologisch gedram. als iemand er anders over denkt dan de christen nu. Nee. Nee, en, nee, en nee, Dat nee, is nee. toch een nee, beetje nee, veel. Dit, sluit, dit sluit mensen uit. We ja. hebben nu dus een week achter ons waarin ook gesproken is over van, hè, uitsluiten van ja. mensen. Doen we niet? Zorgvuldig met problemen. Procedures. Dit wordt gevoeld door mensen met een achterban ja. als het uitsluiten van mensen. Ja. Mevrouw, mevrouw Bart, ja, we proberen steeds een beetje op dat, dat, dat hellend vlak van principe, principes... en uh, een beetje je hoofdstoten, Ik geef er maar een variant aan, uh, oh. met tegen, de de tegen de werkelijkheid. Maar nou, een puntje waar u natuurlijk in de Eerste Kamer ook mee te maken heeft... Uh, is bijvoorbeeld uh, de strafbaarstelling van uh, uh, illegaliteit... Uh, nou, dat moet in de Tweede Kamer nog uh, afgehamerd worden. Maar we, nou ja, daar is in ieder geval een meerderheid voor. In de Eerste Kamer is dat dan met name aan u om daar uh, ja tegen te zeggen. Terwijl dat een heel principieel punt is. Waarvoor Jan Pronk bijvoorbeeld uit uw partij is gestapt. Dus principes en de botsing met de werkelijkheid. Waar kiest u dan voor in zo'n geval? Ja, kijk, hoe ik in dit concrete geval wij gaan handelen, dat weet ik niet. Want wij moeten er in onze fractie nog over spreken. Maar u uh, weet wel hoe u zou willen handelen, toch? Ja, maar kijk, ik zit niet uh, uh, in de politiek op de lijst Bart, hè. Uh, ik zit daar met, nee, een, goed, met een team. u heeft wel. Maar u heeft te maken met iemand die principes <laughs> nee, Bart heeft. Nee, kijk. Of um, principes Partij van de Arbeid. Kijk. In de politiek stap je, uh, tenminste dat geldt voor mij... ik ben in de politiek gestapt omdat ik idealen heb. Nou, en die uh, en, idealen en willen die, we zo graag horen. En die idealen die hebben heel veel te maken met het bestrijden... van ongelijkheid in de samenleving. Dus als je hoe gaat als je kijkt, stemmen als het gaat over strafbarstel als en kijkt, illegaliteit? Als je kijkt naar de wereldgeschiedenis... dan zijn eigenlijk alle grote rampen veroorzaakt... door mensen die zich principieel boven anderen verheven voelen. Mevrouw Bart, mag ik u toch en, even dus, onderbreken? Het is zo moeilijk voor u om gewoon antwoord te geven. Ja, ja, hoe nee, gaat dat, u stemmen niet moeilijk als het voor het, me, maar u de vraagt mij. Principe, en, illegaliteit, en hoe als die in de Kamer komt, u vraagt u. om mijn principe. En dat principe vergt altijd iets meer dan één zin uh, met permissie uh, om dat een beetje te duiden. Dat is de reden waarom ik de politiek ingegaan ben. Dat ideaal dat is voor mij heel rotsvast. Maar de weg naar dat ideaal, ik ben me er zeer van bewust dat dat een ideaal is waar dromen, en of wetten en praktische bezwaren enorm in de weg kunnen zitten. Ja, het en ideaal zou dus... zijn dat illegaliteit niet strafbaar is? ideaal in de politiek zou zijn dat jij jouw principes altijd ongeschonden tot een goed einde kunt brengen. Maar wij leven in een land van coalities waarin er samengewerkt moet worden. We leven in een democratie van botsende meningen. En ik weet niet eens of ik het wel een ideale wereld zou vinden als iedereen hetzelfde oh. zou zijn. Want ik hou erg van die diversiteit en van die botsing. En tussen die twee realiteiten, je idealen en het feit dat er een heleboel andere mensen in dit land zijn die andere idealen hebben, probeer je als politicus tastend mm -hmm. en zoekend en ja. Je weg te er zijn ook politici die dit daarmee stoppen. Hè? Bijvoorbeeld uw partijgenoot, uh, mevrouw Bonis, is ja. daar deze week mee gestopt. Ja. Omdat zij uh, de principes niet meer kon verenigen met het beleid... wat door uw partijgenoot, Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, wordt waargemaakt. Hoe moeilijk is het als iemand die beslissing neemt? Dat moet u aan haar vragen. Ik denk dat het voor haar heel moeilijk is geweest. Is dit is persoonlijk een drama Want u, u, heeft haar, u kent haar goed, mevrouw Bonis. Ja, omdat ik met haar onder andere in de Commissie Buitenlandse Zaken zit. Dus ik heb het zien uh, gebeuren, zeg maar de verwijdering tussen haar, uh, haar inbreng in de Kamer... En de, minister en de minister van haar eigen partij die daar uh, toch vaak uh, hè, waar een grote uh, kloof tussen zat. En ja. dan zie je inderdaad wel dat het moeilijk is... Kijk, mevrouw Bonus moet uiteraard voor zichzelf spreken. Dat uh, ga ik niet doen. Maar, dat maar als heeft iemand... haar wel gesproken. Natuurlijk heb ik haar gesproken. En wat zei ze en, toen? En, uh, nou ja, het, het, het, wat ik gezien heb... Wat ze, uh, de, dat heeft ze me ook gezegd, maar ik heb dat ook gezien. Kijk, zij probeert bijvoorbeeld waar het gaat over het Midden-Oosten-conflict... waar het gaat over uh, de, de, het benaderen van Israël... Hè, en of je nou niet wat harder tegen Israël zou moeten zijn... omdat ze maar steeds die rechten van de Palestijnen blijven schenden, neemt ze in feite een standpunt in dat door de Partij van de Arbeid... en door de heer Frans Timmermans altijd is ingenomen... Nu zit ook op dat punt, moet ik helaas vaststellen... de PvdA onder het juk van de VVD. De VVD heeft een hard rechtsverhaal waar het gaat om buitenlands beleid. Of het nou gaat over het Midden-Oosten, of over ontwikkelingssamenwerking... of over internationale handel. Mensenrechten. En de PvdA, mensenrechten, de mensenrechtennota is aangepast... omdat daar uh, niet in mocht staan dat het bedrijfsleven ook plichten had. Hè. Alles moet op basis van vrijwilligheid. Ik zou willen, ook op dit punt, dat de PvdA veel meer... Het eigen geluid zou kunnen laten horen Dat doet de VVD ook. En dan had mevrouw Bonus naar mijn vaste overtuiging nu nog in de kamer gezeten. Hmm. Als zij haar principes had kunnen. Ja, ik vind het ik moet het moet me echt van het hart dit. Ja, ik, ik vind het niet goed om over mevrouw Bonus te gaan praten terwijl ze hier zelf niet bij is. Ook dit is een persoonlijk besluit geweest. Nee, met Ik heb geobserveerd hoe de debatten in de Kamer jammer, gingen. Kijk, het simpele feit dat die mensenrechtennota er ligt... is een breuk met het beleid van het vorige kabinet. He, dus je sluit natuurlijk in een coalitie... Stel je voor dat het een voortzetting een was van coalitie. het beleid van het vorige kabinet. Dat in zou een coalitie toch ook wel echt... moet je het ja, samen doen. Het is zijn, heel tevig. makkelijk om langs de kant te staan ja. en te zeggen... doe je principes... Ik ben hartstikke trots op het feit dat Frans Timmermans... de traditie die door zijn grote voorbeeld Max van der Stoel... met de mensenrechten is ingezet, op deze manier kan okay. voortzetten. En hij ja, heeft bijvoorbeeld in die mensenrechtennota... een prachtig statement neergezet over hoe Nederland de boer op wil in de wereld... met de rechten van Voor homo's en lesbiennes ja, ja. van vrouwen. Ja, nou, Ik dat vind dat ja. fantastisch Ik dat ook. Nederland die rol Ik weerneemt. Ik ook. En okay. dat, is, dat is een breuk met het beleid van het vorige ja. kabinet... waarbij je echt kunt zien dat er een partij van de arbeidsminister... van buitenlandse zaken is. U dat het gemaakt zijn, ja. meneer ja, kijk, de, de, de Ik vind het ook prachtig hele, dat die dingen hier... De, de hele opzet van dit kabinet is natuurlijk van af of aan... toch ook een terzijde stellen van principes uh, geweest. Want de twee partijen zijn, we zijn heel verschillend. Ja. En daar zijn we het dus ook over eens. Dat we heel verschillend zijn. Maar we hebben een akkoord en dat akkoord gaan we uitvoeren. En dat, door dat uitruilen kon iedereen zijn punten krijgen. En toch heeft het iets te maken met uh, de boodschap... van nou, we zetten de principes wat op afstand. We moeten deze klus dan maar even maar zo doen. Maar nou dat nou eenmaal als je het land wilt regeren, Ja, dat is, dat is zo. Maar kijk... Uh, in de tijd van Paas, in de maar jaren 90, wegkijken. in kunnen ook wegkijken gaan, tijdens gaan de allemaal in. De jaren 90, toen hadden we dus eigenlijk precies dezelfde situatie dat ideologische uh, uh, tegenpartijen uh, de, uh, op de vleugels die, die gingen samenwerken. En dat werd, dat werd onduidelijk. En ik, die onduidelijkheid is er dus nu uh, opnieuw. Uh, ik ben erg voor. Het ging met de, principes de economie wel heel in, goed toe. In de politiek. Ik denk dat er wordt een roep is om, om te, te werken langs de principiële lijnen, he, ja. om met visies te werken. Uh, dus, dus, dus laat dat gebeuren, maar het vraagt ook de, een vorming van een kabinet dat op de, in dat opzicht meer homogeen is. Dat was vroeger een belangrijk begrip, homogeniteit van een kabinet, homogeniteit van beleid. Je ziet dat daar nu toch enorme druk op uh, bestaat. Maar Nederland zit ja. in hele moeilijke omstandigheden. Ja, natuurlijk, dat weet we Het wel. land nu ja. regeren vergt ja. echt een maar, enorme ja. inspanning. Maar je ziet dus het En punt ik is. vind ja. echt, we hebben er dat niks aan. Hè. Bart, ja. Nederland wil ook gewoon dat het land goed en zorgvuldig bestuurd ja. wordt. Ja. Ja. Okay. En dat ik, is moeilijk. Dat Ongelooflijk moeilijk zelfs op dit moment. En dat gaat soms ten koste maar, van maar de principes. Maar het moet wel gebeuren. Ja, hè? En ik, ik vind dat kun je als Partij van de Arbeid maar beter zorgen... dat bijvoorbeeld dat eerlijk delen op een goede manier geregeld wordt... dan dat je langs de kant gaat staan en er helemaal niks meer over te zeggen. Snap, ik snap dat ontzettend goed. Natuurlijk moet je compromissen sluiten. Ik stel alleen vast dat de VVD voortdurend een platform vindt om de rechtse koers van het kabinet uit te dragen. Terwijl het van de kant van de Partij van de Arbeid stil blijft. Dat het, is het kabinet punt. voert geen recht. Okay. Nee, de, de VVD voert een recht. Het heeft iets campagneachtigs. Ik weet niet waar dat op wijst. Ja, maar staat maar niks uh, Goed, de verkiezingen zijn pas volgend jaar voor de gemeenteraad en Europa. Tot zover, Troska. Breed. Dank, Marleen Bart, Bram van Ooyek. En Graag gedaan. Kruipen. Na het NOS Journaal, het journalistieke onderzoeksprogramma Argos... daarna Tros met In Bedrijf en de Autoshow. En Kees en ik zijn er volgende week weer op de Vertrouwde Tijd. Van 11 tot 12. Tot Dag. dan. Dag. Samen thuis, samen Tros. Morgenmiddag opent Govert van Brako weer de deuren van de perstribune. Deze week de gast, Mr. Soul Show, de jockey Ferry Maat. <lacht> Aan jingles, nooit een gebrek gehad in dit programma. Als ze er niet waren, dan maakten we ze zelf wel. Oudwielrenster Monique de arrest van Olympisch Goud in 1988. Het is Krol, jawel, Monique Krol pakt hier de gouden plak. En de vliegende kip, in gesprek met Gerald Varenburg over het EK-voetbal van 1988. Verder kassie kijken en antwoord op uw vragen in het antwoordapparaat.